3 uur. Levi van Eck met het nos journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 26, meldt het RIVM. Gisteren kwamen er 8 sterfgevallen bij. In totaal zijn nu 5856 mensen overleden aan het virus. Het aantal ziekenhuisopnames is met 10 toegenomen. Het werkelijke dodental als gevolg van het virus ligt hoger. Er overlijden ook mensen aan COVID-19 zonder dat ze zijn getest... en zij zijn niet in de cijfers meegenomen. Tata Steel Nederland heeft een nieuwe directievoorzitter, Hans van den Berg. Hij werkt sinds de jaren negentig bij het staalbedrijf. Van den Berg is de opvolger van Theo Henrar, die vorige week plotseling vertrok. Volgens het personeel werd Henrar ontslagen... omdat hij te veel kritiek had op het beleid van de Indiaanse eigenaren van Tata. Vandaag waren er opnieuw protestacties van Tata-personeel... Volgende week donderdag is er een bijeenkomst georganiseerd door de vakbonden... om te praten over grotere acties bij het staalbedrijf. De politie heeft afgelopen vrijdag 2,4 miljoen euro aan cashgeld gevonden in een huis in Amsterdam. Het geld lag in een woning op Zeeburger Eiland. De politie vond er ook een geldtelmachine. Een man van 29 is aangehouden op verdenking van witwassen. De politie was het onderzoek naar de man gestart na een tip... en verwacht dat er de komende tijd nog meer witwaspraktijken aan het licht zullen komen. Feyenoord is de volgende eredivisieclub die een akkoord heeft bereikt met de spelersgroep over een tijdelijke salarisverlaging. Eerder meldden onder meer Ajax, PSV en FC Utrecht zo'n verlaging. Ook de technische staf en directie leveren de komende maanden loon in, meldt Feyenoord. Er zijn nog gesprekken gaande over het salaris van het overige personeel. De begroting van Feyenoord wordt volgend seizoen met zo'n 25 miljoen euro teruggeschroefd, een derde van het totaal. Het weer, het is vrij zonnig, maar aan het eind van de middag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Het is 21 tot 25 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat Fiede tussen Purmerend Noord en de Afrit Avenhoorn 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. ...voor deze dames van de Mary Jane Girls. Albert-Jan en Rob zitten vandaag in de studio. In de studio Tolweg 10A. Dus dan weten ze dat even met In My House. Dit zingen uit de jaren 80. ...zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele goede middag. Nogmaals, welkom inderdaad bij ZFM... ...de lokale radio vanuit Zandvoort... We bestaan dit daar uh, 30 jaar en Veronica doet het dubbel, hè? Gewoon, Albert-Jan. Die, al die bestaan nu 60 jaar. 60 jaar alweer. Juist. Nou ja, daar uh, gaan we zeker nog uh, aandacht aan besteden. Goed, uh, ja, ik zei het al uh, bij, uh, bij de, toen we beginnen van het eerste uur. Uh, we gaan vandaag de, uh, vanmiddag uh, tussen drie en uh, vier de kroeg in. Ja, is meestal om drie uur, toch? <laughs> voor jou. <laughs> meestal wel, ja. ja. Nee, dat klopt. Maar goed luisteraars, nee, uh, okay. we gaan uh, zometeen uh, bellen met uh, Rob Smits, eigenaar van Café 4. Uh, want die kreeg op 8 maart uh, te horen van uh, om 6 uur uh, gaat de tent dicht. En uh, ja, medio april uh, was het ook onzeker. Wat gaat er gebeuren? Gaat die open? Gaat die dicht? Uh, wat sta, wat, en wat staat er nu in de nabije toekomst te wachten? We gaan daar uh, met hem uh, over van gedachten wisselen naar de volgende plaat. En later in dit uur om tien over half vier ongeveer gaan we bellen met Ron Brouwer, eigenaar van Laurel en Hardy. En die gaat een beetje hetzelfde tijdslijn volgen van het interview met Rob Smits. Wat heeft hij gedaan en wat had hij verwacht, hoe de zaak zich zouden ontwikkelen. Had hij ook verwacht dat het zo lang ging duren... Ik heb hem trouwens, de Ron Brouwer, heel vaak proberen te bellen. En uh, dat, uh, dat ging maar niet. En we moment zelfs een antwoordapparaat ingesproken. En uh, dan kan je aanklikken wat, wat er nog meer informatie is. Hè. Of je eventueel zo, via e-mail kan bereiken of wat dan ook. Hij had als omschrijving bijstaan, ik ben op de sportschool. Dus dat mag hij eerst eens even gaan uitleggen. He? Vandaar dat ik hem natuurlijk niet aan de telefoon kreeg. Maar het is gelukt. En hij zit om tien over half vier klaar voor het interview. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Een uurtje gaan we de kroeg in. Nou ja, gezellig toch. Zo op de zondagmiddag, wat wil je nog meer? Nou ja, gaan we met Rob Smits praten van Café 4 aan de Halterstraat. Maar eerst hebben we lekkere muziek van John En. And then hold on to love. There you have it. You see this love regretting something wrong. De Standpoort Radio. En dan uh, met name op de zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 met uh, Albertan en met mijzelf natuurlijk. En vanmiddag hebben we een horeca-uurtje. Ja, dat is wel gezellig, uh, Albertan. heb je goed geregeld. Om uh, drie uur uh, gewoon even vanaf drie uur uh, de kroeg in. Als eerste gaan we de Haltestraat in. En dan komen we ergens aan de rechterkant. Als we vanaf het uh, Raadhuis uh, de Haltestraat inlopen, aan de rechterkant komen we Café 4 tegen. Daar zijn we aangekomen. Nou, daar staan we weer voor een dichte deur. Mooi start, uh, Rob. <lacht> ja, wat doe je nou weer? <lacht> ja, ja, ja. Het is niet mijn keuze, Rob. Dat nee, ik dat op. weet ik zeker. Inderdaad. <lacht> nou, dus, van, nou, de, van de week stond hij even open. Ik denk, kan ik naar binnen gaan, zou niet naar binnen gaan? <lacht> ja, nu ja, ook, we zijn het zo maken. Ja, geweldig. Ja, nou, ja je, als je twaalf weken dicht bent, dan komt er wel een beetje stof op overal. Ja, dan wordt het wat, wat stoffig. Goh, geweldig dat ja. we je ja, aan de telefoon hebben. Uh, Rob, we gaan even terug naar 15 maart, jongstleden. Jo, ja. Smiddags, uh, het ja. bericht. Zes uur dicht, ja. alles dicht en uh, totale lockdown voor de ja. horeca. Uh, wat dacht jij toen je dat bericht uh, hoorde? Een uh, um, beetje onwerkelijk. En ja, ik, ik liet het een beetje overheen komen. Ik denk, nou, het zal wel en het zal niet zo heel lang duren. Dat is het eerste wat ik dacht. Maar uiteindelijk duurt het toch wel iets langer. Ja, en uh, uh, medio april, uh, uh, onze collega's van NH zijn bij jullie langs geweest. Want toen was ook weer een persconferentie met uh, Mark Rutte. Ja, uh, uh, en in de hoop dat uh, daar een beetje schot in zou komen. Dat je weer open zou kunnen of tijdelijk onder voorbehoud van en noem maar op. Ja, maar uh, ja. dat, uh, helaas, dat mocht toen nog niet. Nee, nee, zeker niet. Nee. Dus het, uh, het duurt nog wel erg lang. Dat, uh, dat wel. Maar ja, er komt een, een, een glimpje hoop hebben we. Hè. Volgende week mogen we het uh, een beetje gaan proberen. Ja, en dan hoop ik dat ze, dat ze daarna wat meer gaan versoepelen. Maar ja. Voord, voordat we daarop uh, komen, want daar verheugen okay. we natuurlijk ons, ons allemaal op. Uh, ja, ja. Uh, even terugkijken. Uh, de, de, er zijn allemaal noodfondsen in het leven geroepen uh, uh, en dergelijke. Heb jij daar ook gebruik van mogen maken? Ja, gelukkig wel, ja. Anders had ik al dicht geweest, denk ik. Ja, maar uh, bedoel, het was een tegemoetkoming. Want ik kan me niet voorstellen dat dat uh, de totale kosten van twee maanden dekt. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar uh, ja, Als we, uh, hoe, zeg, hoe, hoe zeg je het... Ik ga natuurlijk niet over één huis, Ik kan nog wel een klein buffertje staan en dan gaan we, dat heb ik nu gebruikt om dit te overbruggen. Ja. En, en ja, en we willen natuurlijk zo snel mogelijk weer open. Laten we wel wezen. Uh, heb je ook nog afspraken kunnen maken met je bierleverancier? Ja, oh, Heineken is echt heel erg goed geweest. Die heeft alles keurig geregeld, alles terug, teruggehaald, alles schoongemaakt. En als het goed is komen ze deze week komen ze alles weer bevoorraden. Dus dat is helemaal geregeld. Wanneer? Ja, ja, deze week ergens. Kan je me even bellen? Die, die, die jongens hebben het ook druk, denk ik. Hè? Ben jij proefpersoon over zo'n ja, ja, ja. kwaliteitscontrole? Nee, even, uh, even, oh, oh, ja, ja. even kijken of alles uh, goed gaat. Nou, dat, dus, dat kunnen we samen wel even doen dan. Even ja. voorproeven. Maar zoals, uh, zoals het er nu voor staat, uh, uh, is er 1 juni uh, mag, mag je open. Ja, dat mag je helpen, ja. ja. klopt. En, en uh, wat zijn dan de, de, de richtlijnen waar je je als uh, horeca aan moet houden? Nou, die zijn heel erg streng. Echt heel erg streng. Dus een, uh, de oude wette kroeg is voorlopig even, even niet meer van toepassing. Laten we daar maar op houden. Um, uh, jij mag binnenkomen met, met Rob bijvoorbeeld, met z'n tweeën. Mogen ja. jullie met z'n tweeën aan een tafeltje gaan zitten? Kom jij binnen met je vrouw, dan mag Rob er niet bij zitten. Dan moet hij ergens anders gaan zitten moeten en dus twee personen en een anderhalve meter tussenruimte. Wacht, eh, anderhalve meter? Oh ja, oké. Okay. Maar als ik met Rob binnen zou komen, dan mogen we wel naast elkaar zitten. Wij wel. Ja, dat is, dat is juist het rare. We hadden namelijk vanuit Horeca Nederland wel aangevraagd of er vier personen mocht zijn. Maar dat is helaas afgewezen. Dus het is nu twee personen. Twee personen aan het tafeltje met je familiebed. Mocht er op de je zoon zijn, wat je niet wist, dan mogen ja. jullie wel met z'n drie aan de tafel zitten. Maar als Rob nou mijn vriend is dan? Je vriend? Ja. Ja, ja, hou eens op. <laughs> met z'n tweeën mag dat. Oké, okay, goed. Maar niet met z'n drieën. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, ik, ik, hoorde, ik hoorde Roddels over dat je zou moeten redden, uh, reserveren. Uh, is dat ook uh, uh, aan de orde? Uh, ja, dat willen ze heel graag. maar het is voor, voor een bruin café natuurlijk erg lastig. Ik denk dat dat voor een restaurant een, een noodzaak is. Of voor een eetcafé. Maar voor een, voor een kroeg is dat bijna niet te doen. Nee, want ik. Want, dan zou je zeggen, jij komt op vijf uur binnen, en moet je om zes uur moet je wegwezen, of je het nou zelf vindt of niet. Ja. Dat is heel raar, toch? Ja, nee, dan dan dan, dan zou ik eerder overwegen om niet te gaan, want je zit net lekker en je bent een beetje bijgepraat, en dan dan moet je alweer wegwezen. Ja, ja, ja, maar, dat bedoel ik. Ja. Maar dat hoeft dus niet. Je hoeft niet te reserveren. Uh, nou, ze willen het vanuit de overheid wel, maar dat is niet te doen. Dat is eigenlijk niet te doen. Nee, ik hoorde van de, van de uitbaten van een meerpaal dat uh, als de mensen komen eten... dan moeten ze dus eerst een telefoonnummer geven... Ja. Met wie ze zijn en ja. in ieder geval een volledige cv als het ware inleveren voor het geval dat. Ja. Maar, maar dat hoeft ja. bij jou dan niet. En we hoeven niet te reserveren. Nee, ik, ik, ik moet wel een intakegesprek hebben met uh, de binnenkomende gasten. Dus kijken of ze niet ziek zijn, of ze familie van elkaar zijn enzovoort enzovoort enzovoort. En dan mag je pas gaan zitten. Ja, betekent dat ook Rob dat er gewoon een, uh, iemand aan de deur uh, komt te staan uh, bij jullie bijvoorbeeld? Nou ja, voor die paar mensen die binnen kunnen, lijkt me dat niet echt nodig. Maar wij moeten dat als, als, als uh, uh, barpersoneel gewoon zelf in de gaten houden. Zelf controleren. Uh, ik, uh, wij hoorden van, uh, van Lex van der Hoorn, onze weerman, dat het een droge en warme zomer wordt. Als uh, je terras open is, dan, dan vergroot je toch de capaciteit enigszins? Ja, dat klopt, dat klopt. Dus we moeten maar veel mooi weer hebben. Ja, ja. <laughs> dat is wel lekker, ja. Het, het, het doet me deugd dat je, dat, je er, dat, dat je er de humor er nog wel van inziet, maar het is natuurlijk ja. wel een hele, hele administratieve uh, toestand. Ja, klopt, klopt. Ik ben meer aan het schoonmaken dan aan het bar, aan, aan het biertappen, zeg maar. Als ik me de tafeltjes schoonmaken, handen wassen, weet ik. Oh, ik heb zoveel richtlijnen moeten we ons aanhouden. En, nou ja, goed, het is dan maar zo. Ja, en het is ook zo dat twee, twee personen naast elkaar aan de bar mogen zitten en dan weer anderhalve meter uh, juist, bij de bar juist. en dan weer het volgende. Ja, klopt. klopt. Dus, dus twee de, personen. Dus van de hoeveel barkrukken die je hebt uh, gaat de uh, gaat, uh, twee derde gaat, uh, gaat aan, aan de kant. Ja, klopt. Ik, als ik nu even snel tel, hè, we zijn nu toevallig met, met een aantal aan het schoonmaken hier. Dan zet ik al twee, vier, zes, acht, tien, twaalf personen binnen. Oké. Okay. Als, het, als het geen familie van elkaar is. Ja. Binnen en dan buiten kan ik er ietsje meer kwijt. Misschien ook tien of twaalf. Ah, dan houdt het wel op. Dan is het echt vol. Oké, okay, maar dat ja, het, het, het, het, het is niet anders, maar uh, je hoopt natuurlijk zo gauw mogelijk dat die uh, dat die versoepelingsregelingen. Uh, ja, maar ja, als. Ja. Want dat uh, hebben we ook wel begrepen van, uh, van, van de veiligheidsregio, Kennemerland. dat, als, als, dat als, als je daar problemen mee krijgt, dan, uh, dan leggen ze zo weer een nieuwe lockdown op. Ja, ja, ja zeker. Ja, absoluut. Als niet iedereen zich er aan houdt, dus uh, uh, zowel de ondernemer als de gasten... Ja. als ze je niet aan houden, dan gooien ze het zo weer dicht. Ik denk. Ja, nou komt uh, steeds meer in het nieuws dat uh, buiten gewoon een stuk uh, veiliger is uh, dan, uh, dan binnen... En dan om meer mensen bij de cafés te kunnen toestaan... is het misschien ook handig om een uitbreiding te krijgen van het terras bijvoorbeeld. Is daarover gesproken ja. met de gemeente? Nee, daar zijn we heel druk mee bezig. En de eerste tekeningen zullen waarschijnlijk deze week al binnenkomen... om in ieder geval regelmatig de halte af te sluiten. Of gedeeltelijk af te sluiten. Dat we de terrassen lekker breed uit kunnen zetten. Hoe, hoe gaat het overleg met de gemeente? Gaat het in, in goed overleg... Uh, jawel, jawel, jawel. Ja, maar kijk, als je regels versoepelt, de ene ondernemer interpreteert dat weer ruimer dan de andere, de andere ondernemer. Dus dan krijg je toch, toch wat nou, wrijving, wil ik niet zeggen, maar je krijgt wel uh, scheve gezichten. En uh, je hebt natuurlijk strandhoreca en je hebt horeca in het dorp. Uh, gaat het dan, uh, met de gemeente in? Die hebt regelmatig overleg en dan gaat het in een goede harmonie? Ja, zeker. In het dorp geldt natuurlijk wat uh, meer uh, ook de retail. Hè? Ja. Die zijn natuurlijk uh, uh, meer bijgebaard dat de straat open is dan dat die dicht is. Dus daar moeten we samen mee uitzien te komen. Dus ja, waarschijnlijk zal het voornamelijk in de weekenden zijn dat de Alpenstraat afgesloten gaat worden. Um, en, en niet door de week. Maar ja. Nee, maar je kan uh, bijvoorbeeld ook uh, voor, voor de retail is het natuurlijk ook belangrijk dat ze in ieder geval overdag uh, bereikbaar zijn. Dus dan kan je je ook ja. voorstellen dat uh, s'avonds de, de weg afgesloten wordt. Ja, ja, klopt. Maar ja, het gaat niet heel makkelijk op. Als dat zo zou zo kunnen, dan zitten uh, er behoorlijk wat regeltjes aan vast, zeg maar. Ja, want als het dan wat slechter weer zou zijn... en je zou zeg maar een uh, feesttent over de haltestraten heen uh, zetten... Ja. is dat dan ook terras gewoon nog? Uh, ja, als, als de straat afgesloten is. Ja, waarom niet? Natuurlijk. Ja. Zoals onze weerman zegt, klein parapluutje meenemen. Ja, ja. <laughs> uh, ik... Sorry, ja. Rest mij nog één uh, vraag. Uh, hoe laat uh, 1 juni? Ja, we mogen om 12 uur, hè. Dus ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen dan. No. Uh, willen jullie alvast een avondje reserveren? Ja, doe maar voor twee. Ja. <laughs> Die staat erop. Want daarna moeten we naar Lauw en Hardy. <laughs> ja, ja, ja, ja. De eerste reservering is genoteerd. Heel goed. <laughs> okay. uh, wil jij nog iets kwijt aan, de gast, aan je gasten? Uh, Heb ik iets vergeten te vragen? Nee, ja. Uh, uh, wat, wat, wat zou ik kwijt willen? Uh, het, het, het is niet meer de kroeg zoals het voorheen was. Dat nee. gaat het niet meer worden. En probeer iedereen probeer, uh, probeer een beetje aan de regels te houden. Dan wordt het voor iedereen een stuk makkelijker. Nou. Ja, ik heb nog één ding. Uh, volgens mij hebben ze gezegd, althans dat hoorde ik van de week op tv. Dat, ja. uh, dat ze de, de handhaving met name aan uh, de horeca-ondernemers zelf overlaten. Weet jij daar ook wat van? Of? Ja, dat is natuurlijk lekker makkelijk afschuiven. Ja, ja, ja. Dat we ja, ze makkelijk afschuiven. Ja, ja. ja dat klopt omdat ze zelf ook niet weten wat ze moeten doen. Dat is juist wel een beetje na, zeg maar. Nou, ja, als, als bouw je je kroeg om tot een, tot een NS-treinstel. En allemaal mondkapje en dan ben je wat Nee, ik, ik heb die trein van anderhalve meter heb ik wel gezien, die foto. Hebben jullie die ook gezien op Facebook of niet? Nee, gelukkig niet. Het was niet. wel een hele korte trein hoor, anderhalve meter uh, trein. Nou, nah, goed. Uh, zeg, uh, ik zou zeggen, uh, doe, je, uh, doe je medewerkers de hartelijke groeten van ons. Doei. En uh, wij zijn al lang blij dat, uh, dat we elkaar uh, over een week weer kunnen zien. Is goed. do Rob, dankjewel. Yes. Veel succes met de voorbereiding. Groetjes. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. hoi. Dat was uh, Rob Smits van uh, Café 4 aan de Straat. Volgende week maandag, dan gaat hij open om 12 uur. Ja, we moeten wel reserveren. hè. Dus, uh... Twee plekken zijn al gereserveerd. Oh, en, en dan Ja, heel goed. goed. Nou ja, Zodat gaan we nog praten met Ron Brouwer van Laurel en Hardy, een café uurtje. En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? En dan zijn de cafés vanaf uh, 1 juni weer open. Maar het wordt wel anders dan uh, daarvoor. Dus Klopt. Het is al de, heel lang uh, duren voordat het weer... Tenminste, dat proef ik een beetje uit de woorden. Uiteraard, van, uh, maar we, moet, we moeten ook rekening houden met, uh, met uh, de situatie op dit moment, uh, Albert-Jan. Klopt. 60 jaar Veronica vandaag. Het wordt langzaam maar zeker stil op de Noordzee. Radio Noordzee, internationaal nieuwkom 12 uur, dit is Hans Modenaar. Dat is een hele goede zaterdagmiddag, dit is Veronica op de 538 meter. Van de nu verboden zeezenders is Radio Veronica de oudste. 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland. Vele ouderen luisterden vaak naar programma's als dat van Tieneke. Koffietijd. De in de boordstudio gedraaide programma's werden door een zware storm in april 73 onderbroken. Veronica werd van haar ankers geslagen en op het Scheveningse strand geworpen. Duizenden aanhangers stroomden naar de kust om het zendschip van nabij te kunnen zien en zelfs aan te raken. Kort daarop stroomden meer dan 100.000 supporters samen ter gelegenheid van de hoorzitting in de Tweede Kamer. Programmaleider Rob voor... Oud pleitte hier te vergeven voor het voortbestaan van Veronica. Ik dacht dat het succes van de formule is dat, dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan. In de hutten van de DJ's was waarschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning... de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer. ...is het laatste uur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald... ...dat op 1 september de wet van kracht zal worden... ...volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied... ...vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. De klok steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten. Ik ken dat gevoel uh, wel, uh, albert uh, Dit was uh, Veronica inderdaad. Vandaag 60 jaar. Want uh, like gelukkig bestaat ze aan en nog. And you dance like Zizi Jermaine. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Oh yes there are. Je live in a fancy apartment. Off the boulevard Saint-Michel. records and a friend of Sasha Disnell, oh yes you do. You go to the embassy parties where you talk in Russian and Greek. Oh and the young men who move in your circle. They hang on every word you speak, oh yes they do. But where do you go to my? Loveliness, it goes on and on, oh yes it does. But when you go on your summer vacation, you go to Juan -e Le with your carefully designed topless swimsuit, you get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Saint Moritz with the others of the jet set. Sip your Napoleon Bradley But you never get your lips wet No, you don't But where do you go to my love When you're alone in your bed Oh, tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes, I do Oh, well, you're in between 20 and 30 That's a very desirable age And your body, well, it's firm and inviting But you live on a glittering stage Oh, yet you do And your name, it is heard in high places You know the Yaga Khan He said you were a racehorse for Christmas And you keep it Marco en we gaan nog door hoor toch aan vijf uur. Zandvoort op zondag met Alice een Mooie. even een stukje door en dan komen we bij uh, Lauro en Hardy aan bij Ron Brouwer. Ron. Ja, goedemiddag Ron. Welkom in Laura. Oh, he? ik, ik heb tranen <laughs> in de ogen. Ik hoor je stem weer. Ja, en wat ziet het er geweldig uit, Ron? Ja, wat is het mooi geworden hè? Ja. Ja, nou, dat vind ik ook. Ik ben er heel blij mee in ieder geval. We hebben hard gewerkt en het uh, is allemaal uh, gelukt. We moeten eerst even, even één ding uit de wereld helpen. Ik, bedoel, ik heb je de afgelopen weken vaker proberen te bellen. Maar dan op een gegeven moment kreeg ik via de zaak kreeg ik een automatisch antwoordapparaat. En uh, toen deed ik wat verder recherche. En er stond erbij dat je op de sportschool zou zijn. Ja, dat moet ook. Maar ja, daar mag ik ook niet meer naartoe. Nee? Ja. ja. ja. Nee, maar ik zou, ik zou bijna zeggen, heeft dat ooit geho heeft dat geholpen, maar... Het helpt altijd. Toch, Abeljan, Ja, Ja, ik wel. Ook aan jou even de vraag. 15 maart, terug in de tijd. Wat dacht je? Ja, bizar. Bizar. We, zaten, we hadden speciaal aangezet, de, de persconferentie. En we zaten met, nou, ik denk een man of 25 binnen... En we hadden zoiets van, nou, we zullen wel om 12 uur dicht moeten of iets dergelijks. En ineens wordt er gewoon gezegd, uh, om 6 uur moet je dicht. Dus, en de, ik denk dat het om vijf over half 6 gezegd werd. Dus 25 minuten later moesten we eigenlijk ja. leeg en uh, dicht zijn. Ja, dat was heel raar. En uh, ja, uh, dat kan je eigenlijk... Uh, onwerkelijk, uh, en uh, je krijgt bijna hoor. Oh, wat er gebeurt er nou? In, in, in, en dan denk je, nou, voor een week of twee, drie, ja. nou ja, misschien wel even lekker, een beetje rust. <lacht> <lacht> maar uh, <lacht> maar uh, nee, dit, dit liep een beetje uit de hand en het is nog steeds uit de hand gelopen natuurlijk. De, ja, want dit had, dit, had, dit, had, dit had ook jij niet uh, voorzien, dat het zo lang zou gaan Ja, nah, Niemand, niemand nee. denk ik. Dat uh, is heel triest. Maar toen liep ik enige tijd, enige tijd geleden bij jou langs en ik zag volledige activiteiten binnen het huis. In ieder geval, jullie waren even aan het schaften. Maar je hebt de daad bij het woord gevoegd en je bent de binnenkant een beetje aan het op opvleuren geweest. Nou ja, de, de, de, de, ik vond dat we al een aardig mooie tent hadden. Alleen er zat nog één, één doorn in mijn oog en dat was de vloer. Ja. En dat wa waren we eigenlijk al van plan. We dachten we gaan zo een mooi uh, jaar tegemoet met, uh, met Koningsdag, Formule 1 en dat soort dingen. Ja. En EK. Na de zomer kunnen we er wel een mooie vloer in trappen. Maar uh, ja, dat, dat is eigenlijk niet uh, gebeurd. Maar we hebben wel de beslissing genomen om toch uh, een nieuwe vloer in te doen. Dat we toch dicht waren. Anders hadden we iets van anderhalf à twee weken dicht moeten. Dus ja. Ja. Dus we hebben er toch die beslissing aan genomen, uh, maar we wisten eigenlijk niet dat we, dat we zo lang dicht zouden blijven. Nee, maar je, hebt, maar je hebt op een gegeven moment van de nood een deugd gemaakt. Ja, ja het was even een, een financiële pijnlijke ja. <laughs> beslissing. Expeditie. Alleen, ja, uh, we, we zijn wel achteraf heel erg blij dat we het gedaan hebben, want het is gewoon een uh, heerlijk gevoel om, uh, om nou uh, in de zaak te zijn. En als je die mooie vloer ziet uh, met het uh, geheel, de hele zaak is het mooi, vind ik zelf. Ja. Maar die vloer maakt het helemaal af natuurlijk. Uh, ook uh, aan jou even de vraag. Uh, bedoel, op een gegeven moment uh, werden de fondsen ter beschikking gesteld... om, uh, om je door die moeilijke periode heen uh, te helpen. Uh, ja. en, en ook de, de, ik begreep van Rob dat, dat Heineken ook uh, ruim, uh, ruimhartig... Uh, Gaan, heb jij daar ook uh, pro, uh, profijt van gehad? Ja, tuurlijk. Dat, uh, gelukkig uh, hebben we alle medewerking, wat dat betreft. En wonen in een uh, wat dat betreft een mooi land. Want als je de andere landen om ons heen ziet, zoals Spanje en Italië, dan word je als ondernemer niet echt uh, geholpen. Maar goed, uh, of het genoeg is, dat, uh, dat moet allemaal blijken in, uh, in de toekomst. En uh, ja, we hopen dat we nog een beetje steun krijgen. Ik begreep dat het het geval is, maar we zullen het moeten afwachten. Ja, en.. Uh... Ook voor jou, uh, 1 juni om 12 uur mag je open. Uh, wat vind jij van de, de regels zoals die nu, uh, nu gelden, gaan gelden? Ja, het zijn moeilijke regels. En, en wat, ik, wat, ik, wat ik erg teleurgesteld in ben, is in ons, uh, onze politiek hier in de gemeente. Dat ze, dat ze gewoon opstappen in een tijd dat je denkt van nou, uh, hoe is het mogelijk? Dat doe je gewoon niet. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar dat vind ik, dat vind ik gewoon geen... geen... Geen doen. Nee, nee, dat is niks anders. Dat, dat, dat speelt daar ook uh, absoluut uh, uh, uh, uh, in mee. Want jullie waren in overleg en uh, uh, van hoe gaan we doen, uh, wat, wat mogen we doen, en dan op een gegeven moment dan zijn ze allemaal demissionair en uh, ja, precies. kwam dat er ook nog eens een keer overheen. Ja, kijk, en ik vind gewoon ook, het duurt nu veel, we hebben, we hebben al weken uh, zijn we in overleg met de gemeente. Uh, Rob vond ik er erg positief over, maar ik, ik ben er wat minder positief over. Ik, ik vind gewoon dat het te lang duurt. Je, we moeten nu hadden we al moeten weten wanneer wordt de, word, word de of andere pleinen afgesloten voor een grote terras. Wanneer mogen we uh, het weten wanneer we wat... Wat mogen we doen, zeg maar. Ja. Dus het is, het is gewoon een beetje... Ja, het, is, het duurt te lang. Maar dat was, dat was ook al met de Formule 1. Het duurde het ook allemaal al zo lang voordat er beslissingen genomen werden. Ja, ja ik, ik vind dat... Ja, ik ben daar wat minder positief in naar de gemeente toe, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar, ja, het, het, Ze doen hun best wel, maar het komt er niet uit. Nee, maar goed, het is, is, is, is... Als je dat een beetje door de jaren heen bekijkt, regelmatig met dit soort situaties geconfronteerd op politiek vlak. Uh, dat het dat, dat, niet met elkaar uh, uh, boterde, om het zo maar eens te zeggen. Maar nou juist op zo'n moment dat je midden in een, uh, een coronacrisis uh, zit... dan, uh, dan dit uh, zo'n demissionair uh, gemeentebestuur in één keer. Ja, je moet je schamen. Ja. Toch? Zou ik zeggen. Maar goed, uh, wie ben ik? ik, kom, uh, ben ben ben ben ik Rob ik en ik, ik kom... Een, <laughs> ik ben gewoon een kroeg heb je die een, een cafeetje heeft. En, uh, Harms en ik komen 1 juni, 2 uur bij je. Dan gaan we het er nog even uitgebreid over hebben. Nou, dat is gerateerd, ja. Kijk, ja, ben je dan open, rond? Ja, ik ben 12 uur gewoon open. Ik denk dat de hele Halterstraat wel... en Het is niet alleen de Halterstraat, maar het Gasthuisplein en het Kerkplein... Die zijn gewoon open, denk ik, om 12 uur. Ja. Het hele centrum die gaat, gaat los. Maar dat is wel ook weer een probleem, want iedereen wil toch natuurlijk komen. En dat is voor ons natuurlijk ook weer even... Ja. Een dingetje, zeg maar. Ja, maar daar, daar, daar Rob, we het ook over. Kijk, die verantwoordelijkheid, die wordt dan wel weer bij jullie neergelegd. Van, uh, ja, dat, dat, dat is ook weer zoiets. Dat, het uitvoeren uh, ja. van die regels. Ja. ja. Maar uh, kijk, dat, dat, uh, maar ik denk dat het wel goed komt, hoor. Kijk, uh... We, we zitten ook niet te wachten de handhavers continu ons zitten te vertellen wat we moeten doen. Dus we weten onze eigen regeltjes wel. Alleen we moeten proberen om, uh, ja, oh, ik hoop dat de mensen een beetje begrijpen, begrijpen dat wij het ook allemaal niet in de hand hebben, zeg maar. Nee. Als jij het vaste klant bent bij mij al, uh, hoe lang we ik? 20 jaar. Als jij al bij mij 20 jaar komt en je komt bij mij aan de deur en ik moet tegen jou zeggen... Ja. Sorry, ik heb geen plek meer voor je. Dat doet het mij ook heel veel pijn en dan uh, breekt mijn hart ook. Alleen, ja, ik moet het wel zeggen tegen je. Ja. En, dat ja. moet, en dan moeten de mensen wel begrip voor hebben. Ik dacht dat ze dat hebben. Ja. Nou, even goede vrienden hoor. <laughs> <laughs> nee, nee, ja, het is ook nee, ook nee, nee. Om, Het is ook voor een café heel moeilijk om reserveringen te doen. Ja. Want uh, reservering, ja, uh, hoe laat kom je? En dan komen ze een kwartier, een half uur later. En hoe lang blijf je? wel. Dus ik weet niet ander, als iemand zeg maar om vier uur komt... en hij komt om half vijf... en iemand heeft ook gere gereserveerd om zes uur. En je denkt, nou, die man van vier uur, die zo zes uur wil weg. Ik ken die. Dus, voor, voor, Ja, Het is allemaal zo rommelig. Ja, weet je wat, uh, Ron, wat naar nou die achterliggende gedachte natuurlijk achter die uh, reservering is... Ik begrijp het wel dat jij meteen ook beschikt over de gegevens van degene... die in jouw café of restaurant aanwezig is en is geweest. Voor het geval dat er, dat er, iets, dat er iets met corona gebeurt. Maar bij een café zoals jij hebt, zoals Rob heeft bijvoorbeeld... ja, je zegt het zelf al, allemaal vaste gasten. Dus ja, daar weet je de gegevens heus wel van. Jij weet ons heus wel te vinden ergens. Ja, maar, je, maar je moet niet reservering zeggen. Je moet gewoon maken een presentatielijst. Ja. Dus als iemand binnen bij jou geweest is, noteer het. Uh, hoe laat, hoe laat die weggegaan. is gewoon een soort logboek van wie er geweest zijn. Want reserveren, dat gaat niet. Nee. Dat, uh, wij, hebben ook, wij gaan ook tegen onze, onze gasten zeggen. van, uh, uh, ze, ze krijgen mijn persoonlijke nummer. Geef even een whatsappie dat je wil komen. En dan kan ik zeggen van nou, het is nu wel heel erg druk. Ja. Dan sta je voor de deur. En dat, dat, we willen ze veel over voorkomen. Dus ik nou vragen aan de gasten of ze mij even willen bellen of even een WhatsAppje sturen van joh, is het goed dat ik nu kom? Ja. En maar dan kan ik zeggen ja of nee. Het zijn natuurlijk wel weer allemaal extra handelingen die je naast het, het, het uitserveren en, en dergelijke moet gaan doen. Ja, het is een hele bijzondere tijd, Albert-Jan. Ja. Het is een bijzondere tijd en we moeten ermee om leren gaan. En we hopen dat het uh, volgend jaar weer gewoon... Uh, ja. Als ouds is, zeg maar, maar ja, dat weten ja. dat we natuurlijk niet. We noemen dit niet het nieuwe normaal, laten we dat nee, maar even kijk, dus zo zou zeggen. Maar er zijn nog zoveel dingen onbekend, zoals uh, schermen, mag je nou wel schermen in je zaak hebben of geen schermen in je zaak hebben, dat soort dingen. En dat geldt voor de horeca wel heel erg. Hm. Kijk, als je schermen mag plaatsen, kan je uh, toch wel je capaciteit wat verhogen. En als dat niet mag, ja, dan wordt het wel uh, een beetje zeur allemaal. Ja, nog even een vraag uh, overleg met de gemeente. Jullie zijn nog uh, druk in overleg, hoorden we ook van uh, Rob uh, Smits. Over uitbreiden van het terras, eventueel Hattestraat dichtsluiten en dergelijke. Nou merk ik dus bij al dat uh, coronagedoe, om het zo maar even te zeggen... dat, uh, dat er heel veel uh, uh, macht, klinkt ook weer een beetje raar... Uh, dat er heel veel uitgegaan wordt van wat de veiligheidsregio's zeggen. En die 25 veiligheidsregio's, die zijn er al heel erg lang... maar we hebben eigenlijk nooit wat van die veiligheidsregio's gehoord... en nu spelen ze in één keer een hele belangrijke rol bij alles... Ja, nou, die, die vaardigheidsregio's die waren altijd al bekend, zeker met, uh, met festivals en dat soort dingen. Werden die erg, uh, ja, kwamen die wel naar voren. Alleen met gemeentelijke dingen zoals bij ons in de straat was dat nog niet zo'n probleem. Want uh, ja, dat, dat zijn kleine dingen natuurlijk en dat kan de, de gemeente zelf wel oplossen. Maar regio's, dat is bijvoorbeeld met een, uh, een groot feest over in Bloemendaal... of, of hier al uh, Zandvoort en Lijf, dat soort dingen allemaal. Ja, daar hebben, hebben we altijd al mee te maken gehad hoor. Dus uh, ja, okay. dat was altijd al in zicht. Uh. Ja, ja, we hebben het nu over die, uh, die festivals, Zandvoort en Lijf en dergelijke. We hebben ook een muziekfestival Zandvoort. Daar ben je natuurlijk ook uh, nauw uh, betrokken bij of geweest in ieder geval. Dat weet ik even. Nog steeds. En dan lees ik op de website van ja tot 1 september inderdaad mogen er gewoon geen evenementen georganiseerd worden. Maar ja, denk jij dat er überhaupt nog wel een kans is dat het na september dat we daar gewoon mensen z'n allen -all lopen? Aan? We lopen de hossen door de Halterstraat. Hè. Ik zie het ja. niet gebeuren. Nou Wij, wij hebben sowieso, muziekfestivals uh, muziekfestivals zelf, hebben al gezegd van dit jaar wordt het helemaal niks meer. Want we zouden na september nog het oktoberfest hebben. Wij hebben gezegd, nou dat doen we even niet. Want het ik, lijkt ons niet verstandig. Dus we gaan volgend jaar gewoon kijken. En we hopen dat volgend jaar, dan zitten we alweer in juni denk ik, voordat we onze eerste festival organiseren, en hopen we misschien weer een beetje in, uh, in, in de oude stijl te zijn. Uh, maar ja, dat weten we nog niet. We, we, niemand weet dat. Denk niet. Oh, okay. nou, Ron, ik. Oké. Nou Ron... Ik ga er wel vanuit dat we weer een lekker feestje gaan bouwen. Dus. En dat gaan we nou vanaf 1 juni ook weer doen. Al is het wat, misschien wat min, minder mensen in het café. Maar we maken het even goed gezellig toch? Of zo, zo zegt, en we houden gewoon rekening met uh, alle regels uh, die er zijn. Uh, conform uh, RIVM en dergelijke natuurlijk. Dus uh, Tuurlijk, dat is ja. belangrijk. Ron, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En heel en veel succes met, uh, met de voorbereidingen. Voor uh, ja. de, de, de heropening, ja. Ja, tot volgende week maandag dan. Hè. Tot volgende week maandag. Tot spoedig zien. <laughs> okay. die, die staats. Oké, okay, dankjewel Ron. Bedankt. Oké, okay. hoi. hoi. het uh, vermelden waard. We hebben Rob Smits en uh, Ron Brouwer aan de telefoon gehad, beide kroegeigenaren van cafés uh, hier in Zalfoort. En ondanks inderdaad alle. Ja, de sluiting per 15 maart. Die heel plotseling kwam, uh, Albert Jan. Ja. Maandenlang dicht geweest. Dat ze toch wel enigszins positief blijven. En dat... Klopt, je, ma je maakt het jaar sowieso niet meer goed. Nee, maar. maar... De, de, de positiviteit die zij uitstralen van we gaan er toch weer uh, tegenaan. En uh, we gaan er het beste van maken. Nou, dat, uh, dat, dat siert ze. Ja, dat geeft ons hoop. Dat ge ge ge geeft mij zeker hoop. ook. Ja, ja. ja. Nou, volgende uur. Dus zijn we er weer. Zandvoort op zondag. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van 4 uur. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Levi van Eck met het nos journaal. De veroordeling van ex-tenniscoach Mark de J. voor de moord op zakenman Koen Everink blijft gehandhaafd. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.